is de Amerikaanse actrice Lauren Bacall overleden. De succesvolle films als Key Largo, The Big Sleep en The Mirror Has Two Faces. Op haar negentiende debuteerde Bacall in To Have and Have Not... een verfilming van het boek van Ernest Hemingway. In de film schitterde ze naast Humphrey Bogart... met wie ze later in 1945 zou trouwen. Ze bleven tot zijn dood in 1957 bij elkaar. Bacal groeide met haar zwoele stem en sensuele uiterlijk uit tot een van de grootste filmsterren van haar generatie. In 2010 kreeg ze de Ere oscar voor haar hele carrière. Lauren Bacal was 89 jaar. Het weer, kustprovincies af en toe een bui, verder droog. Vanochtend wisselen opnieuw zon en bui elkaar af. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-tje. Bakker van de ANWB.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 Six fois j'ai pas envie de rentrer chez moi six fois j'ai pas envie de fermer la gueule six fois j'ai envie de me casser la voix Cassez la foi Cassez la foi Tu es Je peux voir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 No!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 Captain of the Horn.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 nello stomaco un gomito nell'angolo li dà sola dentro rivedo ma perché lui non c'è e sono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 de kracht. Deze kille maakt me gek en dit gevoel is angst Maar je woorden malen verder en mijn ogen kijken vragen. Waarom zei je mij niet?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 I don't mind though. FM, die FM zal FM 106.9 FM.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 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO krijgt van Canada een experimenteel vaccin tegen ebola. Het gaat om 800 tot 1000 doses. Het vaccin is tot nu toe alleen op dieren getest. Gisteren gaf de WHO het groene licht voor experimentele vaccins. Canada heeft laten weten dat het zeker vier maanden nodig heeft om grotere hoeveelheden van het vaccin te maken. President Obama en burgerrechtenactivisten hebben opgeroepen tot kalmte na de dood van een zwarte tiener in Missouri. De 18-jarige Michael Brown werd zaterdag in het plaatsje Ferguson doodgeschoten door een agent. De jongen was ongewapend. Sinds zijn dood zijn er s'nachts rellen. Burgerrechtenactivisten willen dat de naam van de agent bekend wordt gemaakt. De politie weigert dat omdat de agent met de dood zou worden bedreigd. Het noorden van Ecuador is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag niet ver van de hoofdstad Quito. Volgens de regering zijn er twee doden en acht gewonden. Er zijn geen berichten over grote schade. Wel zijn op een paar plaatsen wegen geblokkeerd door aardverschuivingen. Europese landen mogen wapens leveren aan de Koerden in Irak. Dat is besloten door de EU-ambassadeurs in Brussel. Wel moeten de landen de wapenleveranties afstemmen met de Irakse regering in Bagdad. Met name Frankrijk, Italië en Tsjechië zijn voorstander van het bewapenen van de Koerden. In Los Angeles is